als de wereld die niet geven kan. En hij zegt er ook achteraan... maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Nou, vraag dat eens voor jezelf af. Is het eigenlijk vrede of oorlog in je hoofd en in je hart? Is het vrede of oorlog? Het zal natuurlijk ook altijd gemengd zijn misschien wel. Een soort van 100% vrede of 100% oorlog zal het niet zijn... Maar het is wel aardig om je eens af te vragen. En ook, hoe kun je nou iemand zijn die um, vol is van vrede? Nou, daar staan we bij stil deze morgen. Jezus spreekt hier tegen zijn leerlingen die om hem heen staan. En je moet je voorstellen, daar is hij jaren mee opgetrokken. En op dit moment staat hij eigenlijk afscheid te nemen. Hij neemt afscheid, want hij gaat, uh, alles gaat eigenlijk veranderen. Hij gaat sterven aan het kruis, vlak hierna. Dan zal hij ook weer opstaan en hij zal vertrekken naar de hemel. Een andere dimensie die zo in de Bijbel wordt genoemd. Hij neemt afscheid. Hij zegt ook, heel vertrouwelijk eigenlijk, kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Nou, Ze zien Jezus staan. Jezus die afscheid eigenlijk aan het nemen is op dat moment. En ja, die laatste woorden, hoe belangrijk zijn die eigenlijk niet? De laatste woorden die uh, iemand aan het zeggen is. Die blijven haken, die zijn belangrijk, die hebben nadruk. Hij zegt niet van, nou, ik hoop dat het goed met jullie zal gaan. Maar hij zegt iets en hij doet eigenlijk iets tegelijk. Hij geeft vrede, staat er. Als je jong bent... Dan heb je het misschien wel eens meegemaakt. Iedereen is ook jong geweest. Als je vader of moeder, je ouders van huis gaan, dan kun je je onrustig of bang voelen. Nou, dit is eigenlijk zo'n soort uh, situatie. Jezus is aan het vertrekken. Zij steunde op Jezus. Hij was, zou je misschien kunnen zeggen, als een vader voor hen. En nu gaat hij weg. En hij ja, bereidt ze voor op. Hoe is het nou straks voor jullie als ik weg ben? Als ik niet meer fysiek aanraakbaar ben. Als je geen vragen meer direct aan me kan stellen. Hoe? Werkt het dan? Die woorden, en het is wel mooi misschien om die ja, te laten bezinken in je hart. Er komt straks ook nog wel iets voor. Die woorden van Jezus, mijn vrede geef ik jullie. Hij geeft het dus ook op dat moment. En als je het voor je ziet, um, hoe zou hij dat gedaan hebben? Ik stel me voor: misschien zit hij, misschien ligt, liggen ze nog aan... Maar misschien legt hij op dat moment wel een hand op een schouder. Mijn vrede geef ik jou. En jou geef ik mijn vrede ook. Op dat moment geeft Jezus iets. Nou, de wereld waarin Jezus op dat moment het over heeft, de vrede die de wereld niet geven kan, die is natuurlijk ook vijandig. Ze zijn, um, ja, hij staat onder dreiging. Zijn leven dreigt, dreigt op dat moment ja, te gaan stoppen. En ook die leerlingen voelen natuurlijk die dreiging. En midden in die wereld die dreigend is, die eigenlijk beangstigend is, zegt Jezus, mijn vrede geef ik jullie. Nou, in Nederland, we hebben op dit moment geen oorlog. Maar wat je je wel kan afvragen is dus die vraag van, hebben we nou vrede in ons hart en in ons hoofd? slaan de woorden bij jou aan uh, chaos, angst, onvrede, spanning of slaan de woorden bij je aan uh, vrede, harmonie, rust? Wat is er nou eigenlijk het meest nadrukkelijke? Nou, ik vermoed dat er in onze samenleving twee uh, ideeën eigenlijk zijn die de onrust in ons hart en in ons hoofd kunnen aanjagen. En misschien kun je daar voor jezelf eens aan spiegelen... in hoeverre dat bij jezelf zo is. Het eerste idee is... vrede vind ik in materie. Ik zeg even bewust materie, want straks komt nog perfectie. En dat rijmt. Maar materie... Um, ja, daar bedoel ik mee spullen. Dingen die je aanschaft. Spullen waarvan je misschien onbewust wel... het kan ook zo zijn dat je denkt van eerst van ja, dat is bij mij niet zo... maar misschien dat het ook wel onbewust speelt... waarvan je hoopt en denkt van... dat zou mij wel eens vrede kunnen brengen. Een tijdje geleden was nog in Zolle, Toen liep ik de Rituals binnen. Een winkel waar ze veel shampoos en dat soort dingen verkopen... voor een cadeautje. En toen zag ik ook een ondertitel. Nou, die zag ik niet, die zocht ik eigenlijk later op. Deze week op de site. Maar er stond onder... Uh, bringing peace and tranquility in your life. Dus die shampoo, die beweert eigenlijk, je smeert hem op, van, van, de, van de buitenkant. Ja, je gaat het voor je zien, maar dat moet niet. <laughs> je smeert hem op aan de buitenkant, maar de, de boodschap daarachter is, je doet het aan de buitenkant, maar aan de binnenkant ga je daar rust en vrede in vinden. Die boodschappen die zitten natuurlijk ook op allerlei andere spullen. Kijk maar eens naar autoreclames. Eindigen ook vaak iets met een boodschap over zingeving, over een, uh, een nieuw leven of iets in die trant. Nou, um, die materie, dat kan gaan over zoiets, een shampoo, maar het kan ook gaan over een nieuw huis, een nieuwe auto, een andere wooninrichting. Waarvan je misschien ergens van binnen wel hoopt dat dat je van binnen een soort gevoel van bevrediging of rust gaat geven. Materie, het eerste. Vrede vind ik in materie. De tweede is, vrede vind ik in perfectie. Anders gezegd, vrede, innerlijke rust, ga ik vinden als dit of dat verandert of verbetert. Nou, streven naar perfectie kan op allerlei gebieden ook gebeuren. En ik start met een voorbeeld op werkgebied. En laatst is naar Cristiano Ronaldo voorbij gekomen. Maar die komt nu weer voorbij voor iedereen die niet van voetbal houdt. Spijt me dat. Maar hij is, ja, kun je volgens mij wel zeggen een perfectionist. En we kijken even naar een interview met hem. Kijk maar mee. Ik dacht dat hij nog iets, aan, iets verder ging. Aan het eind zegt hij in ieder geval, ja, op werkgebied uh, wil hij echt de nummer één zijn. Ja, dat, dat, dat verscheen ook geloof ik nog wel in beeld. Ja. Op werkgebied wil hij echt nummer één zijn. De streven naar perfectie. En ik moet zeggen, uh, als je ziet wat hij allemaal aan de dag legt, ook aan discipline. Het is ook wel een mooi voorbeeld van iemand die er helemaal voor gaat, met passie. Um, ik vermoed dat als je hem zou vragen... Zit daar nou voor jou voldoening, innerlijke rust in als je dat bereikt? Dan vermoed ik dat hij ja zou zeggen. Je voelt bij hem dat dat het belangrijkste is. Dat streven naar perfectie. Het bereiken van het zijn van de nummer één. Nou, misschien heb je het niet zo extreem. Maar ken je wel iets van een rusteloze zoektocht die je kan hebben op het gebied van werk? Dat je uh, hoopt eigenlijk dat er een, iets anders is, een andere baan of nog weer iets anders, wat je helemaal dat ja-gevoel geeft. Dan voel ik me van binnen, ja, dan voel ik die vrede, die rust. Wat bij perfectie ook woord, is het woord FOMO. The fear of missing out. Misschien ken je die uitdrukking, misschien niet. Vroeger heette dat, bij de buren is het gras altijd groener. FOMO is eigenlijk het knagende voortdurend aanwezige gevoel dat er op een andere plek iets gebeurt... wat veel belangrijker of leuker is dan jij op dit moment aan het doen bent. Je kijkt bijvoorbeeld op Instagram of Facebook en je ziet plaatjes voorbij komen. Er is ergens een gaaf feest aan de gang, maar jij zit thuis op de bank. De volgende, het volgende plaatje is iemand die een wereldreis maakt, maar jij zit thuis op de bank... Er komt een volmaakt lichaam van iemand voorbij. Maar ja, jij zit thuis op de bank. Je krijgt eigenlijk steeds plaatjes voor, gespiegeld, van, een, uh, ja, van hoe perfectie eruit ziet. Beter, mooier, ook als het dus gaat om een mooier lichaam bijvoorbeeld. En wat geeft dat voor gevoel? Nou, het gevoel dat je iets mist. Dat het knaagt. Dat gaat knagen, het geeft onrust. Je ziet steeds beelden voorbij komen van hoe het eigenlijk veel mooier kan. Nou, onvrede, onrust van binnen. De Bijbel komt ook met een verhaal of eigenlijk een reden daarover. Waarom hebben we nou die onrust of die onvrede? Het eerste wat je eigenlijk daarin ziet, als je helemaal in het eerste Bijbelboek begint, Genesis, is dat de mens daar helemaal in contact met God leeft. In harmonie en rust. Wandelt met God. Maar daarna gaat dat mis. De mens komt los van God. Je zou kunnen zeggen: daar begint de ellende, de onvrede. De mens is verbonden met God, maar dat raakt gescheiden. En je zou kunnen zeggen: daarmee maakt de mens zich ook los eigenlijk van de bron. God, die liefde. En vrede in de Bijbel wordt genoemd. Dat gaat uit elkaar. Het mooie is natuurlijk dat God het daar niet bij laat zitten. Jezus komt naar de aarde om die breuk goed te maken. Hij komt om te sterven aan het kruis. En hij komt er dus voor om alles wat tussen God en die mens in staat om dat weg te nemen. De schuld, de schaamte, om dat allemaal te laten verdwijnen, zodat God en die mens weer één worden, bij elkaar komen. Jezus maakt dat mogelijk. En als je ja, dat op die manier uh, ontdekt, Jezus als de weg naar God, dan kan dat al zoveel vrede geven. Dat is een kant van die vrede vanuit de Bijbel. God en de mens niet langer gescheiden, maar verbonden. Maar dat is nog niet alles. Er is nog veel meer. Jezus geeft op dat moment toen zijn vrede. En het mooie is dat hij dat vandaag aan jou steeds weer opnieuw wil doen. Hij is nu op afstand, niet fysiek aanraakbaar, geen fysieke hand op je schouder, hoewel sommige mensen wel eens zeggen dat ze dat hebben ervaren. Hij is op afstand, maar toch kan hij steeds vrede geven. En het werkt dus anders dan toen. Toen stond hij misschien heel dichtbij, zijn aanwezigheid was voelbaar, heel direct, hij zat, hij zat naast je. Hoe hij dat nu doet, vind je hier, is door de Heilige Geest. Jezus zegt ook over de Geest in dit gedeelte, al tegen die leerlingen op dat moment, jullie kennen hem, en dan gaat het dus over de Geest, jullie kennen hem, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. De Geest wordt hier al genoemd en zal al ...later nog veel overvloediger komen. De geest is een uh, kracht, een persoonlijke kracht... ...die een bron van rust en vrede in je kan zijn dus. En het mooie is ook nog dat God iedereen die vraagt om die geest wil geven. Als je God vraagt, dan zal hij die geest ook geven... Nou, die vrede die, uh, is van een mooie kwaliteit, eigenlijk van een soort andere kwaliteit. Jezus zegt ook mijn vrede, het is dus een unieke vrede die hij kan geven. En hij geeft het dus door zijn geest. Nou, soms zie je ook wel eens mensen die, terwijl de omstandigheden eigenlijk heel waardeloos zijn, zou je kunnen zeggen, uh, geen werk bijvoorbeeld, of uh, moeilijke, andere moeilijke situaties die toch... Vrede met zich meedragen. Laatst zat ik uh, in de woonkamer en ik voelde me wat onrustig. En toen dacht ik: opeens schrok me dat te binnen. Ik heb ook al meer vaste momenten waarop ik bid. Maar toen schrok me opeens te binnen: waarom ga ik eigenlijk niet bidden nu? Nou, toen ben ik dat gaan doen. Het is dus niet direct alles uh, mee opgelost, maar toch voelde ik op dat moment wel: ja, de Heer is hier. Ook bij mij nu. Hij ziet me, hij kent me. Dat gaf me vrede. Nou, vrede zoeken in materie is denk ik kwetsbaar. Het geeft er geen diepe vrede. Het is eigenlijk als de shampoo die weer wegspoelt, die weggaat. Of de nieuwe auto of het nieuwe huis, dat misschien wendt, waarop iets nieuws moet komen. Vrede zoeken in perfectie heeft misschien ook wel iets kwetsbaars. Want er komt natuurlijk altijd een nieuw doel. Je moet, bent de nummer één, maar je moet ook de nummer één blijven bijvoorbeeld. Of er moet een andere stap komen. Als we de Bijbel lezen, dan lees je dat de inner peace, die diepe vrede van binnen, een duurzame vrede dat die bij Jezus te vinden is en bij hem begint. Jezus die zegt tegen jou, tegen ons, mijn vrede geef ik. Jullie. De vrede van Jezus voor mensen in je hart, in je gedachten. Wat ik ergens hoop is dat je uh, het gevoel hebt misschien wel dat je ook nog iets mist. Dat onrustige, knagende uh, FOMO gevoel zou ik zeggen. En dat je dan niet denkt ik mis uh, iets iets anders wat je moet hebben, maar dat je denkt, ik mis iemand. Ik mis iemand. Ik mis die vrede die ik in Jezus bij hem kan vinden. Dat is ook een ontdekkingstocht. Misschien ervaar je die vrede ook al. Maar het kan ook groeien. Het kan nog meer worden. Dat die vrucht van de geest, die ook vrede wordt genoemd, dat dat sterker wordt, dat er vrede in je komt en in je blijft. En de geest is ook degene die blijft. Die vrede is een blijvende vrede. Ik sluit af met twee handreikingen. De eerste is, zeg um, ik, een uitdaging ga voor vrede. Stel jezelf eens voor de vraag, um, waar zit nou de onvrede in je eigen leven? Misschien is er wel een situatie of een persoon waarmee je in onvrede bent. En sta je stil bij wat zou nou een concrete stap kunnen zijn waardoor je juist wel een situatie van vrede krijgt. Misschien een gesprek, naar iemand toe gaan. Misschien is het bidden. Het kan van alles zijn. De tweede is, sluit jezelf aan op Jezus, op de bron van vrede. We staan dit jaar stil bij het jaarthema Christfulness, vol zijn van Jezus. En deze maand gaat het over vol zijn van Jezus woorden. En deze woorden die zijn op een kaartje gemaakt. Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet geven kan. Nico gaat deze straks tijdens de collecte ronddelen. Wat je zou kunnen doen deze week, is dat je deze op de koelkast hangt. Of op een andere plek waar je hem soms tegenkomt. Dat kan je moment zijn dat je even uh, voor die koelkast staat. Of waar ook maar. Waarin je even denkt, hé, hey, Jezus praat tegen mij. Dat is wat via deze woorden namelijk gebeurt. Wat nog steeds gebeurt. Jezus praat tegen mij. Ik laat jullie vrede. Je kan hem als het ware voor je zien hierbij. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Die is aan jou gericht, deze woorden. Je kan hem zo laten terugkomen in je huis. Je kan hem ook eens, um, dat kaartje meenemen en eens zeggen, uh, ik neem twintig minuten deze week met Jezus. Je neemt dit kaartje mee, ergens op een rustige plek, misschien in je huis. En leg hem eens naast je eigen leven. Die, dat tweede zinnetje, zoals de wereld die niet geven kan, die vrede. Daarbij kun je jezelf afvragen, um, zoek ik dingen in de wereld of op wat voor manier ook, waarin ik een hele diepe vrede zoek. Dat is bij jezelf nagaan. En je kan natuurlijk bidden in zo'n moment. Jezus, hij geeft vrede en hij wil het Steeds weer in je concrete leven aan je geven. Zullen we nu ook met elkaar bidden.